Ad, dit zijn de verhalen en dit is de brief. Als jij die nou eerst leest, dan maken we daarna een afspraak met die man. Goed. Ik heb ze het gebouw laten zien. Neem jij het weer over? Goed. Waar zijn ze? Op een nieuwe plaats. Stockholm, congres van de Europese aflag, 17 tot 21 juli 1972.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 Een mooie kast. Hoe oud is die? Het is een middeleeuwse kast. Dat is een hobby van me. Dat u zelf inschenkt. Ik heb u gevraagd om nog eens te komen praten. omdat die verhalen op mijn ziel blijven drukken. Naar nou, mijn mening verdienen ze het te worden uitgegeven. Ja.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 Maar u bent de enige die dat zou kunnen. Mm -hmm. Nou, proost. Hm. Ik heb erover een gesprek gehad met de heren Kipperman en van der Linde, van het Genootschap voor Volkscultuur. U kent ze. Ik ken ze. Ja. Dan kent u een tijdschrift ook. ...Nederlands volkseigen. Ze willen een aantal van mijn verhalen in hun tijdschrift opnemen... ...een flink aantal en dan zonder die voorwaarden. Maar ik geef ze liever bij u uit. Waarom zou je dat doen als zij het u zoveel gemakkelijker maken... De uitgave van het bureau heeft nu wel meer stending. Dan toch alleen omdat er een inleiding bij is. En daarover valt niet te praten. Nee. We willen er ook niet nog eens over denken. We willen erover denken, maar ik ken het antwoord.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 Kunnen we daar niet eens gaan kijken? Dat interesseert me wel. Dat kunnen we wel eens gaan kijken. Wou je er echt niet meer over denken? Nee. Dan gaan ze zeker naar Kippenburg. Dan gaan ze maar naar Kippenburg. Ik vind het wel een mooi verhaal. Hè? Maar ze interesseren me geen bal...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 Daarin verandert iemand toch niet? Zodra het nu het je eraf zou zijn, zou hij zich ziek melden. Hij wil alleen maar dat jij de verantwoordelijkheid neemt. zou wel, wel gek zijn als je het deed. Ik doe het ook niet. Ik had alleen de indruk dat het een teleurstelling voor hem was. Ja, dat zal wel. Maar daarom hoef je het nog niet te doen. Oh, oh, den Mooi Mooie stop. Achter de deur de schilders weg, de lange poten, en het blad. Hoi, ik ben me nog aan het scheren. Dat zie ik. Je, je ogen zijn nog goed. Dank je. Gaan jullie maar vast in mijn kamer. Zielig, hè? Zo'n kanarie. Ja. Wat gehoor, hè? Behoorlijk. Zal dat de kamer van zijn moeder zijn? Ik denk het. Ja. Zal ik die voor jullie maken? Wel graag, ja. En? Hoe vinden jullie dit? Is dat de kamer van je moeder? Achter die schuifdeuren? Ja. Is dat niet gehoorlijk? Ik heb er geen last van. No. Hoe lang woon je hier nu? Drie weken. Wat vinden jullie van mijn schilderij? Wie heeft ze gemaakt? Een leerling van? En wat stellen ze voor? Je vindt ze dus niet mooi. Ik vind ze prachtig.